Het gaat om de mensen die de schadevordering op DSB verrekenen met hun maandelijkse betalingen. De curatoren zien dat als wanbetaling... en ze hebben de namen van de betrokkenen doorgegeven aan het bureau kredietregistratie... en daardoor kunnen ze geen leningen meer afsluiten. De rechtbank heeft het verzoek om de curatoren te vervangen afgewezen... omdat de vereniging zelf geen schuldeiser is. De vakbonden zijn verdeeld over de nieuwe stakingsplannen van postbodes van TNT. Veel postbodes willen volgende week vanaf dinsdagavond drie dagen staken... De FNV, de grootste bond in de sector, en het Cnv steunen de actie. De op één na grootste bond, BVPP, distancieert zich ervan. Drie dagen staken is een te zwaar middel, zegt de BVPP. De, bonden denkt, of de bond denkt dat staken niets meer uithaalt... en dat TNT vasthoudt aan het schrappen van 11.000 banen. Het KNMI en Rijkswaterstaat waarschuwen voor hevige sneeuwbuien... die mogelijk tot problemen leiden op de weg... Vanaf de Noordzee drijven sneeuwbuien het land binnen. Er is ook kans op verraderlijke gladheid, zeggen KNMI en Rijkswaterstaat. Ook morgen ontstaat waarschijnlijk winterse overlast. Vanuit Frankrijk en België naar het een gebied met ijzel. De Nederlandse economie groeit de komende jaren matig. Dat verwacht de Nederlandse bank. De groei komt dit jaar uit op 1,7 procent. En voor 2011 en 2012 verwacht de bank ook zulke cijfers. De Nederlandse bank komt ook met een waarschuwing. Er is nog veel onzekerheid...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 Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. heeft nu het. weekend in.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 And I swear this is true And I owe it all to you Just like that. This is International Big Mega Radio Smasher. Cristal! Having a good time with you. I'm telling you. I, I hate the time of my life. Gaat, verwacht je dat ik stil blijf staan, omdat je weet dat je vroeg of laat de drang weer voelt om terug te gaan. Ik gaf je al je vleugels terug, ik ben het zat, wil je ook I'm a Dag dames en heren, het is vijf uur en dit is het weekend in met Karima Niels. Vandaag een heerlijke uitzending, uh, omdat we vandaag een interview hebben met Frits Barend, Leo Driesen en uh, Kriem. wat hebben we nog meer in deze uitzending? Ja, zoals je al zei, een heerlijke uitzending, natuurlijk, vandaag weer. En uh, ja, we hebben heerlijke nummers, zoals gewoon We hebben een gast in de studio, laat je like Robert. Yeah. Robert is een uh, klasgenoot van mij van het Sjl. Ja, en uh, voor de rest wijst het programma zich vanzelf, denk ik wel, vandaag, hè Niels? Ja, kijk. Klopt. Dan gaan we nu naar een uh, heerlijke nieuwe plaat van John Mayer luisteren, komt ie. Prayers, no more crying them tears, daddy's here, no more nightmares, we gon' pull together through it, we gon' do it, Laney uncle's crazy, ain't he, yeah, but he loves you, but we got in this world when it spins, and it twirls, too little in a day's. I know it's confusing you, daddy's always on the move, mama's always on the news, I try to keep you sheltered from it, but somehow it seems, the harder that I try to do that, the much it's heated, we, did we did to be this way, your mother and me, but things have got so bad between us, I don't see us ever being sick to be when we was T, but it's just something, rest your head and go to sleep, don't you cry, it. my little crazy, I'm This <laughs> is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 Wow, I guess you pretty much are And daddy's still here, Lanny, I'm talking to you too Daddy's still here, I like the sound of that chair It's got a ring to it, don't it? Shh, mama's only gone for the moment Now, hush, little baby, don't you cry Everything's gonna be alright Stiffin' that up, a it up, little lady I told you, daddy's here to hold you Through the night I know mommy's not here right now And we don't know why We feel how we. feel.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 All greetings to the world. Why is the, the one called Runa Mars alongside Gang to the Zilla? You know I me? Mean? Oh, oh, oh. Standing at this liquor store, whiskey coming through my pores, feeling like I run this whole block. Lotto tickets cheap here, yeah. that's why you can catch me here, trying to scratch my way up to the top. I'll take one shot. Come on, I'm thinking that I run the whole block I don't know if it's just because Pineapple push between my jaws Has got me feeling like I'm on top Feeling like I would stand up to the cops I stand up to the big guys Because the whole of them are sobs All the talk, them are talk And then blind make no job Enough ghetto, you cannot escape the trap Ja, dit was Liquor Store Blues van Bruno Mars. En we begonnen met het nummer The Time van Black Eyed Peas. Daarna Mark Bazzato met Laat Me Gaan. John Mayen met Perfectly Lonely. En daarna Eminem met Monkey Bird. Ja, en net? En net? Dat heb ik gezegd. Oh, dat is Liquor, Stur Liquor Store Blues, Blues van Bruno Mars. Die kent hem niet. Zo ik hebben we een interview met niemand minder dan Leo Driessen. Hij is onder andere bekend van... Ja, waarvan eigenlijk? Van het nummer... Het is echt het allerbekendste nummer. Je moet het kennen. Het is echt zo bekend. Marco Bassato, de meeste toch. Nummer geschreven door Leo Driesen. En die gaan we met, uh, nou, vier minuutjes bellen. Gezellig. Maar, maar eerst. Dus blijf ja. luisteren, mensen. Tot ja. zo. Ja, er ging weer eens een keertje iets technisch mis. Het uh, achtervolgt ons nogal de afgelopen paar dagen. Als het goed is hebben wij uh, niemand minder dan Leo Dries aan de telefoon. Leo, ben je daar? Jazeker. Kijk, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is weer middag. Ja, ja, ja. Leo Dries is onder andere bekend van de, de voetbalverslaggeving. Gisteren nog, uh, ik geloof, uh, Napoli tegen uh, FC Utrecht. Utrecht-Napoli. Ja. ja, hele leuke wedstrijd was dat. Zeker. 3-3 werd dat? aan ja. mijn hoofd. Ja, uit jouw hoofd, ja. <laughs> Ook uit iedereen anders hoofd die daar was, natuurlijk maar. Ja, en um, ja, waar kennen we meneer Deodrische nog meer van? Dat is natuurlijk van het plaatje De Meeste Dromes en M'n Drog. Die uh, heeft u geschreven, als het goed is, toch? Ja, samen met uh, Hand Koren even. Een goede vriend van mij. Eigenlijk al een best vriend. We hebben uh, in het begin van Marco's uh, carrière uh, nog wat liedjes voor hem geschreven, ja. Dus naast dromen zijn we toch ook waarom naar jij en Margarita en ik leef niet meer voor jou. En dat soort uh, liedjes. Alle, alle echt heerlijke nummers zijn dat eigenlijk allemaal. Ja. Nou, dat is mooi te horen. Ja. En u, uh, ja, u doet ook altijd de, de leuke stukjes bijvoorbeeld bij V.I. Oranje aan het eind? Ja. Dat uh, echt geniaal zijn die. Oh, goed zo. Nou, blij dat je dat leuk vindt. Ik <laughs> vind alles, nee. Ik, ja, ik ben vaste te van V.I. René van der Gijp. Johan Derks en Wilfried Genee. heerlijk ja. programma. Maar um, hoe bent u eigenlijk commentator geworden? Um, nou, ik, uh, ja, ik, ik, ik was altijd al heel, heel erg gek van voetballen en ja. ik ben op uh, via de middelbare school uh, zijn we cabaretvoorstellingen uh, gaan doen. Ja. En uh, ja, Het een heeft toch zo op het eerste gezicht niet zoveel met het ander te maken. Maar ja. uh, wij wonnen toen in 1973 uh, het Kamerettenfestival in Delft. En uh, um, op het moment dat ik dat uh, gewonnen had, moest ik ook aan mijn knie geopereerd worden. Toen mm -hmm. lag in het Lucasziekenhuis in Amsterdam en ja. daar hadden ze een ziekenomroep. Ja. En, uh, daar ben ik toen mee in contact gekomen en uh, ja, toen was ik wel gegrepen door het fenomeen radio en, en uh, dus toen ben ik bij de ziekenonderhoep gaan werken en dat, vond, dat was hartstikke leuk. En Radio Lucas die uh, deed ook uh, wat je toen de tijd nog had, het Amsterdam uh, toernooi, ja. uh, die, die, uh, die vriendschappelijke toernooien, die uh, zijn toen begonnen rond het 700-jarig bestaan van Amsterdam mm -hmm. in uh, 1975 voor de eerste keer. En, daar deed Radio Lucas ook verslag van en, uh, en, en dat mocht ik dan doen en dat ja. vond ik zo leuk. En ja, zo is het eigenlijk begonnen. En sindsdien uh, doet u voor bijvoorbeeld Eredivisie Live op dit moment uh, de commentaar, uh, het commentaar en voor RTL7? Ja, nou ja, dus, uh, ik, ik ben met de radio begonnen. Ja. En ik ben uh, in 1982 bij Langste Lijn uh, terechtgekomen. Ja. En uh, daar heb ik uh, 14 jaar uh, gewerkt. En uh, van daaruit uh, uh, is er televisie gekomen. Sport 7 is toen nog even geweest. En uh, ja. via SBS bij uh, RTL terechtgekomen. Mm -hmm. Ja, want u heeft ook uh, de Tour de France natuurlijk een paar keer verslagen. Ja, ja, ja, ja dat klopt. Van, uh, dat kwam weer een hele tijd geleden, van 1987 tot 1995. Ja. Uh, acht keer de uh, Tour de France gedaan, ja. En uh, ja, hoe is dit voor mij? Dat lijkt me echt het ultieme gewoon. Ja, dat is als je radioliefhebber bent, en uh, dat ben ik, dan, dan is dat hartstikke leuk, ja. Ja, dat, uh, dat is een, een, niet het gelijke sportgebeurtenis. Uh, ja, want um, u bent ook echt ja, een van de grootste supporters van Telstar, de voetbalclub ja. hier in, uh, in Velsen. Kunt u daar wat over vertellen? Waarom bent u voor Telstar, waarom niet voor Haarlem bijvoorbeeld? Nou, Haarlem is een beetje zinloos, he. die zijn uh, <laughs> terug naar de amateurs. Maar uh, nou ja, kijk, uh, dat, dat, dat had ook, ook voor hetzelfde geld Haarlem kunnen zijn. Want ja. ik uh, heb een tijdje gewoond in Sandpoort uh, in toen twaalf was. Van de twaalfde tot mijn zestiende. En uh, dat lag eigenlijk in het midden uh, tussen Haarlem en ja. Telstar in. Maar bij Telstra kon je, kon je nog wel eens glippen, daar kon je voor niks naar binnen. <laughs> en bij Haarlem was dat veel moeilijker. En uh, uh, ja, zo ben ik uh, eigenlijk Telstar-fan uh, geworden en, uh, en gebleven. Oké, okay. ja, achteraf een hele goede keuze natuurlijk, want Telstar uh, is een uh, categorie 3-club. Dat bet wil betekenen dat ze gewoon een hele goede financiële huishouding hebben. Ja. En Harlem, ja, Harlem. Dat was wat minder, geloof ik. Ja, die zijn een beetje, <laughs> Die zijn weg. Oh, ja. ja. Uh, maar, ja, ik moet zeggen, we hebben het, uh, we hebben het uh, financieel uitstekend op orde. Maar sportief gezien uh, kan er nog wel het nodige gebeuren. <laughs> ja, want uh, Telstra en Asset werken samen toch? Wat Althans, zeg je? Telstra en AZ die werken toch samen? Ja, ja, ja die hebben een uh, samenwerkingsverband. En uh, dat is vorig seizoen begonnen. Ja. En. Uh, toen ik, uh, kreeg AZ de problemen met uh, Dirk Scheringa en uh, zo is dat eerste jaar niet, niet uh, helemaal gelopen zoals iedereen wilde. En we hebben nu dit jaar weer een uh, nieuwe nieuw start gemaakt, maar het loopt eigenlijk nog een beetje achter op uh, wat, wat de planning was. Maar uh, ik heb er alle vertrouwen in dat het uh, in de toekomst uh, voor en voor AZ en voor Telstra hartstikke goed gaat worden. Want um, wat denkt u dat Telstra dit seizoen nog gaat doen? Want ze staan, op zich staan ze ja, inderdaad niet echt al te hoog. Maar ook niet de laatste, bijvoorbeeld? Nee, het natuurlijk... nee, nee, nee, dat laatste, dat gaan we ook zeker niet worden. En uh, we kunnen alleen maar stijgen, dus dat is mooi. En uh, in de beker uh, moet Naks zijn borst nat maken, want uh, die komen uh, de volgende tegenstander van Telstar. En Telstar is van plan om uh, een, uh, een de finale te halen, dus uh, wat dat betreft. Ja, en, en Europees voetbal, hè? Dat wordt als we nak gehad hebben, welke loting we dan krijgen? <laughs> Ajax, misschien. Nou, maar toch niet uit. Kijk, om, om het, de cup te winnen moet je ze allemaal verslaan, hè? Ja, ja. Maar, um, uh, bijvoorbeeld, ja, u, uh, u doet inderdaad ook heel veel voetbalwedstrijden. Heeft u, of mag u Telstar ook verslaan? Ja hoor. Dus, ja, um, alleen, het uh, komt er niet zoveel van, omdat uh, Telstar in de Jupiler League zit. Ja, en, okay. uh, je doet vrijdagavond doe wel Jupiler League wedstrijden voor, uh, voor RTL. Ja. Maar uh, zolang Telstra niet zo heel erg hoog staat, uh, dan... Uh, uh, zijn het meestal wel hele korte samenvattingen en uh, die worden vanuit de studio ingesproken? Ja. En uh, daar, ja, ik zit meestal op locatie, dus er uh, komt er niet zoveel van mij. Nee. Want u zat uh, gisteren ook op locatie, neem ik aan, toch? zeker. Uh... En, en u werd de dag daarvoor ook in, ik geloof uit mijn hoofd, was het Italië? Bij ja, PSV? Daar, ben ik, daar ben ik niet geweest. Die hebben we uh, vanuit de studio gedaan. Oké, okay, dat snap ik. Ja, het... Psv. Dat snap ik, het grapje van Wilfred Geneen nu ook. Ja, <laughs> vanuit Genua zo weer hier. Ja, binnen één dag het, is, het was inderdaad knap. Ja, dat moet ook wel kunnen hoor. Je kan normaal gesproken ook in één dag weer terug zijn. Dus uh, dat, had ook, dat had ook wel gekund. Ja, het is een beetje vermoeiend anders denk ik toch? Als je de ene wow. avond nog tot laat uh, in Italië een wedstrijd loopt te verslaan en dan meteen de dag erop redelijk vroeg. Want het was geloof ik de vroege wedstrijd gisteren. Ja, zeker. Uh... Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het lijkt me een droombaan trouwens hoor. Het is uh, hartstikke leuk, wil je het ook worden? <laughs> Graag. Als ik ergens kan tekenen, nu meteen He? Als ik ergens kan tekenen, graag nu meteen Ja, nou ja, je moet uh, wat, wat ik je kan aanraden is uh, Ga naar voetbalwedstrijden toe ja. Ga daar uh, met een, uh, met een uh, Hoe heet zo'n ding tegenwoordig Vroeger was het een, uh, een tape recorder, Maar je hebt van die kleine eenvoudige apparaatjes hè? Ja. Nou ja, ga, ga gewoon verslag geven En ga het, uh, terugluisteren en Ga met mensen terugluisteren die uh, misschien een beetje verstand van hebben en Ga veel oefenen Veel doen Kijk, dat dus, dus ga ik echt doen ik ben echt, ik hou van voetbal. Maar ze had ook nog een vraag. Ja, u uh, volgt een opleiding, uh, pedagogische uh, academie. En u ja. werkt in het onderwijs. Werk. Ja. Ja, zou u daar wat uh, over willen vertellen? Uh, jij volgt een opleiding. Ja. Nee, u. Uh, u. Oh. Jij, jij dat heb ik gedaan, ja. Ja, ja. Ik heb, uh, ik heb uh, acht jaar voor de klas gestaan nog, ja. ja. Oké, okay. welk vak? Uh, nou, gewoon, uh, als gewoon onderwijzer eerst in, uh, in Hoofddorp heb ik uh, lessen gegeven. En daarna heb ik uh, op een uh, ja, toen nog technische school, uh, uh, vmbo's tegenwoordig, hè, uh, heb ik uh, nog vijf jaar uh, lessen gegeven. Okay. Samen met uh, uh, collega uh, was daar onder andere Louis Gaal. Uh, Oké. Okay. Uh, dezelfde tijd op dezelfde school. Oké, okay. interessant. Ja, Louis Vergaal is nu trainer van Bayern München. Wat over... Die nu die is trainer van Bayern, ja, over... die ja, is... komt niet allemaal even goed terecht, ik <laughs> uh... Nee, maar u, nou, u, misschien bent u wel beter terecht gekomen op dit moment. Dat bedoel ik eigenlijk ook. <laughs> <laughs> ja, want vooral staat echt niet zo goed bij uh, in de Bundesliga op dit moment. Nou, maar uh, Louis, uh, Louis doet het goed hoor. en uh, ja. Laat Louis maar schuiven, die komt er wel uit. Ja, want gaat u? Uh, bent u vanavond nog te horen in Voetbal International? Nee, want uh, de wedstrijden zijn bijna allemaal afgelast. Hè? Dus, uh, oh, dat is We gaan naar uh, Volendam gaan, maar... Uh, we gingen, gaan er niet door. Die wedstrijd ligt eruit. En uh, Eredivisie misschien nog? Morgen, Ajax, Ajax uh, NEC Kijk. om uh, kwart voor zeven. Wij gaan kijken. Wij gaan echt kijken. En uh, we wensen veel succes morgen. Dankjewel. En bedankt voor, deze, en, voor, voor dit interview. interview. Oké, okay, en jullie succes met je programma. Dank je wel. Tot ziens. Tot ziens. Dag. Dan gaan wij nu door met het... Volgende nummer. Van uh, Tendam en de trio's.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 Het helpen streven in een beter nog vergeten te leven. Is het maar gedachten het wachten tussen leven met het leven? Is het goed? Is het schadelijk, moet verradenlijk op jouw leven? Want het deken is of van geen. Leven? Is het maar een gedachte, het wachten tussen nimmer en leven? Is het goed, is het gaar en verrader met op jou overtreden? Of het een teken is van geen betekenis? Ja, en omdat Leo Dries net aan de telefoon was en hij morgen bij Ajax de wet gaat verslaan, hebben wij nu het volgende nummer. Echt een, uh, een reggae klassieker. Komt-ie. Namelijk Don't Worry. Meester bezeten, vergeef me voor never shit. Moet je echt bij iemand anders wezen? Sorry. Yeah. But dit is hip-hop. Ah. Concreet winnen. Rotterdam. Ah, ik kom voor goud of de beker, zijn Borg, yeah Beest op die honderd meter, olifanten longen Hollen met een lange termijn visie, homie Ik kom voor die marathonnen. ik doe die marathonnen En dan een handstand, bedoel ik en ik scoor Met de hand van, in het land van, op de rand van Doorbreken, Nederland in de band van ons Dat is die acte, acte, nog steeds palie met de pen Steek tijd in die teksten, ben die rappers rapper Niet echt die TMF'er Sticks en Rhythm, Ali en Jesse Jesse, het is de generaal Volg, noem ik je naam Is het nooit om te disrespecten Never, zonder te slijmen, clever Rijmen, hier yeah, baby De flow verandert als jagen tijden Winnen Nou zegt die mannen het is aan Ze die ik ben Je mensen kennen mijn naam Dieper dan de meesten. v i dubbel n e Vergeef me v i dubbel n e En weet je niet? Oké, okay, we spellen de naam En ik blijf waar ik ben Dus beter ben je ik er niet. dan de meesten v i n n e Vergeef me, me Ik liet je wachten op de CD Ik voorspel de koning binnen Dag, maar die shit is meer als 3D Ik zag je leven mee, nu kom ik hard en rap ik op beton als slimme 8 van de EP Yeah, door de speakers van je PC of op het grote scherm HD op je TV We varen samen op die golf uit de speakers van je VV Yeah, hij is hier, zeg het voort de verlossere je gebeden zijn gehoord Zuid naar noord Oost naar west je boy, noem me Rotterdams best Nee, noem me Rotterdams lef. Winnen hanteert niets, iets is maar het deert niet Genoeg liefde voor die haat in je raps Jullie bijten steen als ze merken, History X Yes, yes. <t akinetış> nou zeg die mannen het is aan Ze weten wie ik ben, je mensen kennen mijn naam Die dan de meest. v i n e Vergeef me v i n n En weet je niet ik heb een spellende naam en ik blijf waar ik ben Dus beter ben Dieper dan de meesten. V-I-N-N-E Vergeef me V-I-N-N-E He said If I lay Ja, dat was Changing Cars van Snow Patrol. Heerlijk nummer. En daarvoor hoorde je hoe toepasselijk winnen van winnen. En dan gaan we nu luisteren naar Nick en Simon. Zodat ik heb het nieuws. En misschien, ja het hangt er een beetje vanaf. We hebben persoonlijk ook nog Frits Wester. Dus uh, ik zou zeggen... Hou hem hierbij Het Weekend in met Niels en Krim. Ja, dit plaatje was echt speciaal voor Robert Robert, je microfoon staat aan Dus uh, wat vond je van Nick en Simon? Ik vond het geweldig Jij bent echt Nick en Simon fan hè? Nee <laughs> Totaal niet nee. Ah, ik, vind het, uh, ik vind het een heerlijk nummer Ja en uh, zoals ik net al zei We zouden het een, uh, een pompvol uur natuurlijk En uh, ja Wat er allemaal in zit dat horen we Naar het heerlijke nieuws hè, Niels? Ja, ja, ja. Jij bent wel Nick en Simon fan hè? Ik wel Nick ik en niet. Simon Forever